Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. BVV-leider Geert Wilders vindt de islam nog steeds het grootste probleem van Nederland... groter dan de economische crisis. In een interview met Nu.nl zegt hij dat hij zich zorgen maakt... over honderden jongeren die vanuit Nederland naar Syrië gaan als jihadist. Ze komen volgens hem tot op het bot gemotiveerd terug naar Nederland... met kennis en kunde van terroristisch gedrag. Hij had verder hard uit naar premier Rutte heeft Nederland kapot gemaakt, dat neem ik hem echt kwalijk... en daar ben ik oprecht boos over, zegt hij. Wilde zegt ook dat hij de crisis op korte termijn wil oplossen... en geen ingewikkelde verhalen wil over banen in 2040 of 2050. Toch sluit de PVV-leider nieuwe samenwerking met de VVD niet uit. In Rotterdam zijn vannacht acht mannen opgepakt... voor het gooien van een vuurwerkbom uit een limousine. Agenten hielden op de Kool single een preventieve fouilleeractie... toen ze een harde knal hoorden. Ze ontdekte al snel de limousine waarin de acht mannen een feestje aan het bouwen waren. Er lagen toen nog vijf vuurwerkbommen in de auto. De Rotterdamse politie heeft het over een zwaar vergrijp... omdat het op de Koolsingel erg druk is in de nacht van zaterdag op zondag. Er zijn geen gewonden gevallen. De mannen kunnen tien jaar celstraf krijgen. In Weert heeft een luchtspiegeling geleid tot groot alarm bij de brandweer. Vanochtend kwam er een melding binnen van een grote brand in een houtopslag omdat het ging om een loods van 1000 vierkante meter vol met hout... rukte de brandweer met groot materieel uit. Eenmaal aangekomen bij de loods bleek er niets aan de hand te zijn. Het was geen misplaatste grap, maar een luchtspiegeling. De opkomende zon, in combinatie met de mist... deed het gebouw in Weert zo fel oplichten... dat een voorbijganger ervan overtuigd was dat de loods in lichte laaien stond. Het weer. Eerst veel bewolking, plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag droog, periode met zon bij 18 tot 23 graden.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Ja, welkom terug bij OVT. Straks deel 2 van Russische aarde, Hollandse dromen. Een documentaire serie van Hans Olink ter gelegenheid van zijn afscheid van. Maar we beginnen nu eerst met het eerste deel van een serie korte reportages. Sportattributen als de voetbal, de fiets en de handboog... kennen allemaal hun eigen geschiedenis. Waarin ze evolueren tot wat ze vandaag de dag zijn. Ze werden ronder, sneller, lichter, efficiënter. En de sport veranderde met ze mee. Vandaag starten we een serie over de geschiedenis van zeven van dit soort attributen. En we beginnen met de rugbybal.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 Ja, de geschiedenis van het rugby en de rugbybal gemaakt door Miguel Citroen en volgende week vervolgen we met de geschiedenis van de fiets, de sportfiets. U luistert naar OVT. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht op OVT@vpro.nl. En wij gaan nu door met het spoor terug, waarin deze zomer acht weken lang de serie Russische aarde, Hollandse dromen, Rusland door Nederlandse ogen. Van programmamaker Hans Olink. In de afgelopen 28 jaar maakte hij honderden documentaires voor de VPRO-radio. Hij maakte vanaf het eerste uur deel uit van de redactie van OVT en nu, bij 1 juli, is Hans Olink gestopt bij de VPRO. En ter gelegenheid daarvan heeft hij acht Rusland-uitzendingen geselecteerd. Het land waarover hij zoveel programma's maakte... en dat dit jaar ook nog eens 400 jaar diplomatieke betrekkingen met Nederland heeft. Vandaag het tweede deel van De Nieuwe Mens. Over Nederlanders in Petrograd... die de gevolgen van de revolutie van 1917 aan den lijve ondervonden. Ze beschouwden het bolsjewisme als de hel op aarde... en keerden vrijwel allemaal terug naar Nederland. Maar er bestond in intellectuele kringen in Nederland... ook sympathie voor de jonge Sovjetstaat. De oktoberrevolutie, die volgens de latere Juliaanse kalender op 7 november plaatsvond, had de wereld geschokt. En tot ieders verbazing zouden Lenin en de Bolsjewieken langer dan enkele dagen en zelfs langer dan enkele weken aan de macht blijven. Ook de Nederlandse gemeenschap in Petrograd, dat na de dood van Lenin Leningrad zou gaan heten... en sinds dit jaar weer zijn tsaristische benaming Sint-Petersburg heeft teruggekregen kon er mij niet aan wennen. De Nederlandse zakenlieden en diplomaten wachten gelaten af... wat de nieuwe tijd hen zou brengen. Dat werd al spoedig duidelijk. De 93-jarige mevrouw De Bruyne van Gilse van der Pals... dochter van een zeer vermogend fabrikant en drievoudig consul... was als 19-jarig meisje sinds de zomer van 1917... samen met haar moeder op hun landgoed in Finland achtergebleven... Haar vader kwam vanuit het roerige Petrograad af en toe langs. Zij kan zich uit zijn verhalen herinneren hoe penibel de situatie voor de Nederlanders werd. De laatste tijd, bijzonders als vader nog naar de fabriek ging. en bijzonders hun vergadering die ze afhielden. daar waren altijd arbeiders bij. En dat lagen grote jutte zakken op de grond. Dat de fabriek die stond bij een kanaal. En dat als de heren iets zouden doen of besluiten... wat de arbeiders niet in de smaak viel... dan zouden ze uit het raam gegooid werden in de zaken in de kanaal. Onder zulke omstandigheden moesten ze vergaan. De Russen zijn: u mag weg, u mag gewoon met de trein... u mag drie koffertjes meenemen, maar alles andere moet u hier laten. En na die tijd is Vald ook niet meer teruggekomen... en heeft ook niets uit Rusland kunnen krijgen. Dat is, uh... Dus een uh, fabriek, zijn rubberfabriek, uh, kwijt? Uh, die fabriek werd helemaal overgenomen, zover ik gehoord heb. Daar, ik heb zelf een fotootje. En dat is Krasny Triogolnik. De rode Triogolnik. En dat is natuurlijk interessant, dat klein Ja, Maar die fabriek was vader dus kwijt? Alles, helemaal. Toen wij in Finland zaten, was een dame die ons opgevoed heeft. Die is in het huis nog blijven wonen... om te zien wat eigenlijk met het huis verder zou gebeuren. En toen kwam er een dag. Wie dat was, kan ik niet zeggen maar zegt, u moet ons de sleutel van de zeef geven. Bolsheviken waren dat, neem ik aan. Dat, maar of dat van de regering iemand was, dat weet ik niet. Dat, dat vertelden ze wel, dat ze kwamen dikwijls naar het huis toe... en dan namen ze de ene kamer en sleepten alles weg. Dan de andere kamer en dan zullen ze ook de zeef hebben. Maar doordat ze geen sleutel hadden hadden ze met een grote boor, hebben ze vele uren moeten boren... tot ze een gat hadden dat zo groot was dat ze daar doorheen konden kruipen... en langzamerhand de zeef, die ook buitenlandse eigendom van andere gezantschappen in waren... alles eruit gesleept en weggesleept hebben. Het was een grote zeef dat ze erin konden kruipen. Uh, het was een grote zeef. Het was geen zeefkast. Het was echt een kleine zeefkamer. Van ongeveer... Twee bij anderhalf, twee. Anderhalf bij anderhalf meter breed. En, en uw gouvernante zag met ledenogen toe hoe dat gebeurde. En die mevrouw, mevrouw die kon niet alleen dat toekijken... en dan later vertellen dat het gebeurd is... Wanneer heeft ze dat tegen u verteld? Toen zij ook in 19... 19... geloof ik... Rusland mocht verlaten, maar niet meer met de trein... en is met een slee van Kroonstad over het ijs naar Finland gekomen. Dus ze is eigenlijk gevlucht? Gevlucht, ja. De fabrikant van de Gilsen van der Pals... Zou in totaal een vermogen van 20 miljoen gulden verliezen. Buitenlandse eigendommen werden een stukje bij beetje genationaliseerd. Ook de Nederlandse Bank voor Russische Handel, waar Annie van Aller werkzaam was. Ze wilden alle banken een onderdeel van de Statenbank maken. Hè. Dus dat was met het makkelijkste geregeld. Dat hebben ze dan ook op een ogenblik gedaan, dat was eind 17. En. De maar dat idee voor de telefoon gids. Daar stond onze bank nog niet in. Hè. Dus wij kwamen dan nou gewoon op de bank. We wisten dat er niks, dat het uitstel van de executie was. Maar, eh, nou blik ik onder het personeel eentje, dat een bosch te zijn, die heeft ons verraden. En toen op een ogenblik. Eh, Overal kwamen ze dan tegelijk opzetten en namen de kast en alles in beslag. En bij ons was nog niemand geweest, maar toen ineens zei ze, oh daar komen ze. En die kwam langs de voorkant erin en wij gingen langs de achterkant eruit. Want wij wilden er <laughs> niks meer te, mee te maken hebben. En uh, toen kreeg ik nog een keer een toestemming om nog even in de bank te gaan. Want ik had verschillende dingen in de la van mijn bureau liggen. En die mocht ik op. <laughs> uithalen. En toen kwam ik in de bank en toen waren alle schrijfmachines van de hele bank waren in één kamer gericht en zaten al die bijvoorbeeld op de tikken van het prachtige. En uh, we, moesten, we hebben mij niks in, in weggelegd. Levensomstandigheden zouden snel verslechteren. Ingenieur M. Moor, directeur van de Petrogradse elektriciteitsbedrijven... ondervond dat aan den lijve, zoals hij dat later zou beschrijven. De eerste winter van 17 op 18 was misschien wel de ergste. Doordat elk spoor van politie was verdwenen... en de burgermilitie van de tijd van Kerensky verboden werd... hadden elke avond en nacht in alle wijken moord en roof plundering en inbraak, ongestraft plaats. Men kon niet over bruggen gaan. Mensen werden eenvoudig van hun kleren beroofd. Wanneer je maar je hoofd naar buiten stak, hoorde je schieten. Dan had de bevolking verschillende begrippen over het mijn en dein. Lynchen heb ik tweemaal gezien. Allengs werd dat beter, want er werd een militie, ook vrouwen, opgericht met zeer strenge discipline. En nog iets, stelen in het geniep werd overbodig. Het strijden tegen de koude nam ook heel eigenaardige vormen aan. Omdat er niet genoeg hout was... steenkool was er helemaal niet meer... omdat we naar het zuiden waren afgesneden... omdat er niet genoeg hout was... werden in de winter van 19 op 20 zoetjes aan... alle houten huizen in de stad afgebroken. En er waren er nogal wat, want een 50, 60 jaar geleden... waren alle huizen in de wijken die niet tot het centrum behoorden van hout. Dat afbreken werd vrij aardig georganiseerd. Eerst verzoek dan mededeling en dan dagelijks om vijf uur erop uit met breekijzer en bijl. Geen slechte herinnering. Solidariteit en sport. Afbreken naar huisjouwen vlakbij. Erger was het sjouwen van hout van ver... als je nog kans had gezien wat op de kop te tikken. Ik heb urenlang een slee getrokken met een kwart hout tot ik dacht, ik wou dat ze de hele vracht maar op straat confiskeerden. Dan was ik raf. Johan Gramser was bedrijfsleider van een kledingwinkel en zag de zaak verloederen. Als wij er nog waren, toen zijn ze, kwamen ze maar binnengelopen. We hadden, deden daar in herenkleding, dames, dameskleding, kinderkleding, uniformen, voornamelijk pelswaren die daar uh, duur waren. Dan hadden we die oost, uit, uit, o, o, uit, uit de Oosterse tapijten en zo. Daar waren we in. Deden. En die kwamen binnen en ze namen het gewoon weg. Ze namen dat weg, er waren ook soldaten die het, namen ze de boel af. Voor, toen we nog daar waren, we hadden daar niks te zeggen. We durfden nog niks te zeggen. En zelfs ons personeel, dat lachte ons uit. Aan ons eigen personeel hadden we niks meer te zeggen. Op het ogenblik, als we weg gingen, kwamen ze en vielen voor ons op de knieën. En kwamen dan binnen en smeekten heren, wat moet er nu van ons worden? Maar toen hebben we gezegd. Samen vinden wat? Dat wil zeggen eigen schuld. We wij gaan hier weg. Ja. Wilhelmina Lang was met haar kinderen de winter weliswaar doorgekomen... maar de lente van 1918 maakte haar niet optimistischer. Zo blijkt uit haar dagboek. Het was lente en zelfs zomer geworden. In plaats van sneeuw dwarrelden stofwolken langs de straten... en de stad werd nog vreemder en leger. Slechts in de hoofdstraten liepen mensen. De Nevsky prospect was vol met mensen, andere dan vroeger. Verdacht volk, van lage allooi. De winkels waren bijna allemaal dicht. Deels omdat ze geen waren meer hadden, deels uit angst voor plunderingen degenen die nog handelden hadden alleen een raam open. En dat nog slechts gedeeltelijk, of alleen een deur. De bourgeoisie leefde van de verkoop van hun spullen... want ze hadden geen andere inkomsten meer. De banken waren genationaliseerd, de waardepapieren ongeldig verklaard. Militairen en ambtenaren waren hun baan kwijt. De handel en industrie waren vernield... zodat de meeste mensen werkloos waren. De ellende was groot... Op de Nevski stonden meisjes en dames uit de gegoede standen op de trottoirs. Meestal bleek van ellende en ze verkochten wat. Een paar kranten, lucifers, stukjes suiker... zelfgebakken koekjes of kledingstukken. Een jonge officier met één arm zag ik bedelen. De straten waren vuil, vol stof en viezigheid. De muren van de huizen vervallen. Vies en volgeplakt met advertenties die wapperden in de wind... En dan die verwaarloosde, ellendige mensen. Het was een gezicht, zo treurig, dat ik het niet meer kan vergeten. Na zo'n wandeling door de stad kwam je bijna ziek thuis. Dan was er nog een onrustige en weinig aangename episode. De wijnkelder-epidemie. Toen er oorlog uitbrak, werd de verkoop van sterke drank gestopt. Ook wijn en bier waren verboden. Men kon slechts in kleine hoeveelheden... en op doktersrecept wijn en bier krijgen... Later ook dat niet meer. Het was een zegenrijke maatregel. Of, zoals sommigen zeiden, de enige goede van Tsar Nicolaas II. Na de oktoberrevolutie kwamen enkele op het idee... de wijnvoorraden in de handels- en particuliere kelders te plunderen. Ik geloof dat het begon in het Winterpaleis... dat na de verovering door de Bolsheviken geplunderd werd. Ook de wijnkelders, waarop een woest drinkgelag losbarstte... Er begon een strijd om de wijnkelders. Om de gevaarlijke wijn zo snel mogelijk te nuttigen... sloeg men met de geweerkolf een gat in de fles. De wijn stroomde dan op de grond, waar het een voet hoog stond. De dronkenlappen zijn een zalige dood gestorven, verdronken in de wijn. Het zijn er heel wat geweest. De brandweer pompte toen de kelders leeg... en dure wijn stroomde over straat in de riolering... Deze daad vond natuurlijk meteen navolging. De ene na de andere wijnkelder werd geplunderd. Overal kwam het tot schietpartijen. Op enkele plaatsen sloten de troepen die de plunderaars moesten verdrijven zich bij hen aan. En er moesten verse troepen gehaald worden. Hardnekkige strijd brak er dan los. Op sommige plaatsen duurde het twee à drie dagen voordat alle wijn was vernield en de rust weergekeerd. Er moesten een machinegeweer aan te pas komen. In een spiritusfabriek aan het Obwadnikanaal... werd het grote spiritusreservoir geplunderd... en sommigen dronken zo onverbloemd... dat het niet zonder gevolgen kon blijven. Menig is zo te gronden gegaan. Maar ja, wat is een mensenleven in zulke tijden? Toen werd de spiritus in het kanaal afgevoerd. Als een beek stroomde het door de straten... en vermengde zich met het straatvuil... dat in bijzonder grote hoeveelheden voorhanden was want het was lente en de sneeuw smolt. Toch wie hield dat de mensen er niet van... uit deze vieze beekjes zoveel mogelijk spiritus te scheppen... met kruiken, emmers en kannen... en degenen die niets bij zich hadden... gingen plat op hun buik liggen en dronken domweg van de straat. Dat duurde totdat de straat door militairen afgezet werd. Langzamerhand zagen de meeste Nederlanders in... dat ze geen toekomst meer zouden hebben in Petrograd. Moeders en kinderen vertrokken als eerste. Dat was niet eenvoudig, want de oorlog was nog steeds niet ten einde. De spoorverbinding door Polen was onbruikbaar... en de Russische havens werden door de geallieerden geblokkeerd. Berra Schim van der Loef-Verdam nam met haar kinderen afscheid van haar man... de dominee H.P. Schim van der Loef... en noteerde in haar dagboek... Maandag 4 maart 1918. Toestand in Petersburg zeer zenuwachtig. In Ostrov heel goed doorgekomen. Papieren invullen. Door soldaten en de lui daar heel netjes behandeld. Koffers niet open geweest. Zelfs geen van allen onderzocht. Hele nacht doorgespoord. Wieborg en zo. Smorgens half elf overstappen in Rigi Mekki. Dinsdag 5 maart. Koffie gedronken. Brood zonder bon gekregen met boter en kaas. Schitterend. Heel interessant daar het gedoe van de Rode Garde. Heel Zuid-Vinland is al rood. De gevechten zijn meer noordelijk, bij Tammerfors, en noordelijker. Het is de kerels hier heilige ernst. Woeste koppen, alle met rode linten en strikken. Ze verzamelen zich om op te trekken naar Tammerfors. Er is orde en tucht. Woensdag 6 maart. Bij de politie permissie vragen om ABO uit te mogen. Annie en ik erop uit, boodschappen halen. We zijn verbaasd over alles wat hier nog te krijgen is. Je ware paradijs vergeleken bij Petersburg. Vlees, kaas, worst. Maar brood, boter en suiker is hier weinig. Ik, na de lunch, kennis maken met Finse diplomaat Angervo. Hij moet voor de rode naar Zweden. Mogelijk kunnen we in Sleeën samengaan. Eindbesluit van de dag. We zullen de volgende morgen om circa tien uur... met Angervo in twee Sleeën wegrijden... Hij heeft overtocht gratis, wil ons meenemen. Hij is rood. Wij zullen brede, rood-wit-blauwe banden om de arm maken... om goed te markeren wie we zijn. Wij vermoeden dat hij het veilig vindt om met ons te gaan. Hij valt dan minder op en zal niet door de witte gevangen genomen worden. Door de voedseltekorten en de steeds dreigender wordende burgeroorlog... besloot Johan Wertheim, de directeur van de Algemene Verzekeringsmaatschappij... dat zijn vrouw en zijn zonen Wim en Hans naar Nederland moesten vertrekken. Na een bootreis kwam het gezin Wertheim in Stockholm aan. De 85-jarige Wim Wertheim staat het vervolg van de reis nog helder voor de geest. Toen heeft mijn moeder gedaan kunnen krijgen... Uh, dat wij via Duitsland gewoon weer naar Holland terug konden. En het was wel een interessante dag... waarop we de, de reis naar Holland konden ondernemen. Het was 3 november 1918. En we merkten toen onderweg dat er... Uh, die trein had voortdurend ontzettende vertragingen. Eerst had hij vier uur vertraging. Toen werd het langzaam aan zeven uur vertraging. En er stonden heel wat militairen daar op de stations. We begrepen absoluut niet wat er aan de hand was. We kwamen s'avonds thuis, uh, s'avonds in Holland aan, in Oldenzaal. En daar kregen we een maaltijd zoals we die in tijden niet gehad hadden... want Zweden had ook mee, veel meer van de oorlog geleden... al waren ze neutraal en dan Nederland. Ik herinner me nog, zelfs de maaltijd die we toen kregen... het was een heerlijke portie tarbot met aardappelen. Nou, zoiets hadden we in geen jaren. Hadden we zoiets gehad. En toen hebben we geloveerd in Amsterdam in hotel Victoria... vlak tegenover het station die eerste nacht. En toen de volgende ochtend toen kwam het bericht dat er in Duitsland... De revolutie was uitgebroken. En nog een week later had je de wapenstilstand. en was de oorlog voorbij. Maar wij hadden dus de voorbode van die Duitse revolutie meegemaakt. De man van Wilhelmina Lang, Jan Cornelis Harmsen... was directeur van de firma Rotermund... een Petrograds im- en exportbedrijf... dat suikerbietenfabrieken bezat in de Oekraïne. Het was oktober 1918, één jaar na de revolutie... en in Petrograd kon hij niets meer doen. Hij besloot met zijn gezin poolshoogte te nemen in Garkov... waar een van de suikerfabrieken stond... Zijn 85-jarige zoon Frederik Cornelis Harmsen... vond het als 12-jarige jongen een spannende reis. We zijn dus in, met vergunning en met kaartjes van de trein zijn we naar Moskou gegaan. Daar was ook nog een filiaal van die firma. Een paar dagen daar geweest en toen van daar naar de Oekraïne. Maar daar moest je dus van het communistische gedeelte, pardon, van het communistische gedeelte naar het door de Duitsers bezette gedeelte. En dat was een soort neutrale zone. En een neutrale zone ontaart altijd in een soort rotzooi. En dat was hier ook zo. Dus we kwamen daar op een gegeven moment in de buurt van die neutrale zone. Met de trein? Met een trein, ja. Toen heeft mijn vader met zijn diplomatenpas... was er toen nog enigszins rekening mee hielden. En ze waren, om toen te beginnen... wouden sommige... Laten zien, we zijn de correcte lieden, neutrale, ja, goed zo. En toen heeft ze dus voor elkaar gekregen een treintje met een locomotief en een paar wagons. Maar er waren meer uh, mensen die naar de Oekraïne wilden overgaan, ook nog neutrale en ook een andere lieden die de familie hadden. En dat was een spannende periode, want op een gegeven moment. Toen reden we misschien een kilometer of twintig, dertig nog. En toen zei de machinist: verder ga ik niet. Het is te gevaarlijk. En toen hebben we daar met veel moeite... Bij een paar boeren hebben we wat wagens gehuurd met paarden... om onze bagage en zo op te... En daarmee kwamen we dus eigenlijk over de Crucial Point naar de andere kant. En daar komen we op een gegeven moment... Kwamen we daar Moesten nog in nacht overnachten en er werd telkens overal geschoten. Dat was een onrustig gedaan. En toen de volgende morgen toen wou die boeren wel weer verder gaan, maar s'nachts dus was nu niet. En, en kwamen daar tot aan de Duitse wachtposten. Er was een spoor met een tunnel eronder door, onder de weg enzovoorts. Nou, en daar, daar zaten een paar Duitsers met grote helmen, zoals de Duitsers dat hebben enzovoorts. Nou, en ja, o, neutrale, ja, Duits sprekend, maar Dat was verder geen probleem, toen waren we veilig. Voel je je echt? Ja, ja. Mijn moeder zei ook zo. Ja. Yes, voel je me. Ja. Yes, nou, en vandaar gingen we weer met een treintje naar Kharkov, dat is een grote plaats in de Oekraïne, een hele grote, naar nou, Kiev, de grootste, geloof ik. En vandaar uiteindelijk dan bereikten we die suikerfabriek die dus buiten de stad lag. Buiten Garkov? Buiten Garkov, ja. Een heel eind. In Garkov kreeg zijn vader een zware bronchitis... en de doktoren adviseerden hem naar de Krim aan de Zwarte Zee te gaan... waar het mediterrane klimaat hem goed zou doen. Toen ze daar bij die landengte, bij per perikop... daar dus een, uh, aan kwamen, ja, nou, toen was het een chauffe Red wie ze die, namen, kan. die namen ook helemaal geen egaas meer van, van neutralen of zo. Nee, dat niet. Wat? wat directeur van een grote firma. Over die suikerfabriek. Godverdomme. Er gingen diverse daarvan. Hoor de technische directeur dat die werd afgemaakt. Er was een aardige vent. En zei: Nou ja, dat is altijd een zulke omstandigheden dat ik de schoren krijgt die overhand. Toen dachten we: hier is niks. We moeten naar Jalta, want daar komen we van een schepen aan. En dan kunnen we misschien ergens op een schip terechtkomen en dan, ja, ergens van naartoe, maar wat dan weg in de Zwarte Zee dus. En dat eh, lukte op een gegeven moment met werkelijk spannend gedoe. Er waren toen een paar grote Heilse. Eh, Dreddels enzovoort, die kwamen de resten van de Tsarenfamilie ophalen... die daar nog was. Maar die namen ook geen andere mensen op. Wat voor resten van de Tsarenfamilie? Nou, nee, neven, nichten, tantes enzovoort. Dus de, de, de tsar zelf en die anderen... Die, die kwamen er niet meer aan bod. De Fransen hadden formeel hadden ze dat voor het zeggen in Jelta... dat de Fransen zijn. En dat op zich zijn het rotlieden. Ze kunnen het niet goed organiseren en niks. En voelen zich geweldig. Maar toen hebben we dus met veel moeite op een vrachtbootje. een charter met een heleboel andere mensen die ook. en die zouden dan naar Sebastopol gaan. En kijken of ze van daar zeg maar, naar. Uh, naar de het, Middellandse Zee terecht konden komen. En dat is dan ook op een gegeven moment gelukt. Alleen, ook daar is een spannend moment geweest. Dat is misschien voor u interessanter. Wij kwamen terecht op een klein vrachtbootje. Die lag daar. En daar mochten wij van de Fransen naar opgaan. Nou, alleen aan Lek. De rest was al bezet beneden enzovoorts. En toen hebben we dus... Ja, aan dik, ons gevleid en het was daar natuurlijk eerst een goed, goede, goede weer, maar het was een beetje harde wind hoor. En midden in de nacht komt een een of andere een, een torpedojager of zo, een beetje een Duitser te zijn. En die schijnde met ons, er bleek de kapitein die zei: we moeten terug. Naar Jalta. Waarom? Nou, de meest wilde geruchten. De een die zei, die zijn dus onderzeeërs. Nou, die zijn er nooit geweest. De andere zei, ja, maar uh, nog iets van die meest fantastische verhalen... waar dat er op Wat bleek achteraf? Hij was te vroeg gegaan. Want Silvastopel was s'nachts gesloten voor alle scheepsverkeer... En als hij dus gewoon doorgevaren was, dan was hij er om drie uur s'nachts of zo gekomen in het donker. Nou, en dat wou die kapitein niet doen, terecht. Dus moest hij weer terug naar Yalta. En toen zei de Amerikaan, de Engelsman: ja, dat nou is het zo. Als je nu vertrekt, dan ben je wel tegen de ochtend in Sebastopelen. En zo ging het ook. Maar in, allemaal, men zegt, en dit en dat, allemaal, iedereen verzint iets. Hoe was die aankomst in Sebastopol? Sebastopol was dus, goddank, met niet in Franse handen... maar, ik geloof, in Engelse of zo. En daar werden we dus van dat bootje eraf gehaald. En toen is mijn vader op verkenning gegaan. Hoe kom ik hier uit Sebastopol, ergens, daar... Naar buiten Rusland. En op een gegeven moment voeren we de weg. Van, van Sebastopol weer naar Jalta, waar we vandaan kwamen. Want daar moesten we ook nog wat opnemen, enzovoorts. En vandaar ging het rekte naar... De Middellandse Zee? Naar de Middellandse Zee, ja. Door de Bosporus. De familieleden van de in Petrograad verblijvende Nederlanders... verkeerden in grote onzekerheid over hun lot. Dat bracht Bertha Moer, de zuster van M. Moer, ertoe een brief te schrijven aan David Wijnkoop... de voorzitter van de communistische partij Holland. U is zo vriendelijk geweest mij op het gunstige bericht te wijzen... volgens het welk alle Nederlanders in Rusland vrij zijn... en men zal trachten ze door het Baltische Front naar huis te krijgen... Maar nu lezen wij weer in de Courant dat de entente-mogendheden... Nederland en andere neutralen verzoekt Rusland mede te blokkeren. Ik weet niet wat de Nederlandse regering zal doen... en ook niet wat de gevolgen voor de Nederlanders in Petersburg zouden zijn... als de Nederlandse regering aan dat verzoek gehoor gaf. In ieder geval bid ik u nog eens voor mijn broer en de zijne te doen wat u kan. En mag ik dan nog eens herhalen dat mijn broer in dat tijd... Toen de Nederlandse gezant Oudendijk wegging, niet tegenstaande diens waarschuwingen, is gebleven uit sympathie voor het Russische volk, in het vertrouwen op zijn onschuld en op de rechtvaardigheid der Russische regering. Zou u denken dat het goed zou zijn als ik zelf aan Lenin schreef en u die brief bracht, in het geval dat Nederland meedeed aan de blokkade? Of zou u denken dat er in dat geval voor die Hollanders... die er geheel als particulieren gebleven zijn, niets te vrezen is? De Nederlandse regering zou het regime van de Bolsjewieken niet herkennen. De gezant Oudendijk zou in oktober 1918 vertrekken. Hij droeg de verantwoordelijkheid voor het gezantschap... over aan dominee Schim van der Loef. Johan Wertheim werd zogenaamd financieel beheerder... van het officieuze gezantschap, of de onechte legatie... zoals ze het zelf noemden. Zo goed en zo kwaad als het ging probeerden zij de belangen van de resterende Nederlanders te baartigen. Zoon Wim Wertheim hoorde later hoe het zijn vader vergaan was. Mijn vader heeft natuurlijk heel wat meegemaakt toen wij weg waren. Er is een moment namelijk gekomen waarop um, niet alleen de pro-Duitse, maar ook de andere ambassades... Verder bedreigde. Vooral toen dan. Het bleek dat de geallieerden, de Engelsen en de Fransen. dat die na de vrede van Brest-Litovsk. dat die toen de contra generaals. de zogenaamde witte generaals. gingen steunen. Toen ontstond er een groot wantrouwen tegen alles wat buitenlands was. Er werd beweerd dat daar met. Uh, valse deviezen en met geld werd gesmokkeld. en dergelijke. En toen heeft op een goed moment. een overval plaatsgehad. op de Nederlandse. Ambassadeur ambassade, trouwens op alle andere ambassades. De ambassadeur, was, of liever zei de gezant, het heette toen nog niet... De ambassadeur, was al lang weg. Zijn vervanger, uh, de kanselier die een tijd lang de zaak drijvende had gehouden... de heer Van Niftrik, was ook al vertrokken. En toen is uh, de predikant, dominee Schim van der Loef, is toen... Belast door de heer Oudendijk, door de laatste gezant, met het beheer van de legatie, zonder dat daar verder enige, uh, laten we zeggen, officiële verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering voor was, maar gewoon om voor de belangen te zorgen van de Nederlanders die er nog waren. En mijn vader was de naaste medewerker daarbij, die heeft vooral voor gezorgd dat iedereen die geld bijvoorbeeld of andere in huis hadden die dat, dat daarin bewerken. kon geven... omdat er vanuit ging in zo'n neutrale ambassade... zal alles wel heel veilig zijn. Op een goed moment heeft er toen een overval plaats gehad... op die ambassade. En door een fantastisch toeval is mijn vader daar toen te laat gekomen. Dus toen is mijn vader op hem blijven wachten. En toen, kwam, toen hij eraan kwam, zag je daar van die militaire groepen staan... die de zaak hadden omringd. Begreep je begreep niet wat er was, maar je dacht... ik ga nog niet naar binnen even kijken onder de toeschouwers... wat er gaat gebeuren op een goed moment dacht hij, wegwezen. En toen is hij ondergedoken. En toen heeft hij een tijd lang als matroos kunnen werken op een baggerschip. En wij hebben toen een grote angst gezeten. In Katwijk woonden we toen. Want uh, we lazen toen in de krant dat de dominee... en een, uh, een aantal van zijn medewerkers... Die van wie we wisten dat ze om die ambassade werkten... die waren naar Moskou gevangen gevoerd. Maar de naam van mijn vader stond er niet bij. Want toen op een goed moment kregen we een... Holland bericht. Een geheime brief van mijn vader... waarin hij al zijn avonturen aan ons beschreef... die hij langs een of andere weg... ons zijn handen had kunnen spelen. Op het moment was er bij de mensen... bij wie hij toen een tijd lang was ondergedoken... was er huiszoek geweest. En hij had zijn papieren ergens begraven. Want daaruit bleek dat hij van die Hollandse ambassade was. Dus het was niet erg veilig. En toen... Uh, dus die, hij had geen goede papieren bezig. En toen werd hij ontboden. Omdat de wagen waarmee hij eigenlijk vervoerd zou worden... naar de uh, Tjeka, dat was dus de buitengewone commissie, dat wat betekende in een in hetzelfde... wat de Gestapo hier in Holland was, in de Duitse bezettingstijd. En daar kon hij die dag dus niet naartoe worden gebracht... want die uh, wagen was al vol, zei die soldaten. Maar toen moest zijn gastheer beloven dat hij zich zou melden... en in de tweede plaats moest hij de volgende ochtend daar zelf verschijnen. En die dag verscheen hij daar, maar de man beweerde zich, moest melden, die was er niet. En toen op een goed moment, toen lukte het hem met een soort handigheid... Om ten eerste vandaan te komen met officiële papieren. En in de tweede plaats om er vandaan te komen... maar waar niet stond dat hij bij de ambassade was. En het, hij zei gewoon dat hij het stuk was kwijtgeraakt. Maar toen hebben ze het in de papieren ik, Toen bleek inderdaad dat hij ingezeten was. En in de tweede plaats wist hij nog van een andere vrouw... op een ander kantoortje uh, wist hij los te krijgen, verklaring... dat je zich gemeld had. daar En daarmee was zijn gast hier ook alweer bevrijd. Dus op die manier heeft hij toch kans gezien... om inderdaad echt onder te duiken. Een tijd lang heeft hij toen gewoon, in de zo het was midden in de zomer... heeft hij toen uh, buiten in een park geslapen. Maar toen, op een goed moment toen hij weer veilig vond om zich weer te gaan vertonen... toen is hij gewoon als matroos gaan werken op een baggerschip... waar een Hollander directeur van was. En die hem beloofde dat het baggerschip nooit uit zou varen. En hoe is hij op een gegeven moment in Nederland gekomen? Ja, dat was met dezelfde boot waarmee ook de mensen die geïnterneerd waren toen in uh, Moskou, de dominee en uh, zo, de hele Hollandse kolonie konden worden teruggebracht. Dus het was in mei 1920 en het was een uitwisseling tegen uh, Russische militairen die in België hadden gevochten en toen België zich moest overgeven in 1910. 15 was het waarschijnlijk. Toen zijn uh, deze Russische militairen. die zijn toen over de Hollandse grens gekomen. en zijn toen geïnterneerd in Harderwijk. En daar hebben ze een aantal jaar tot het eind van de oorlog gevangen gezeten. maar aan het eind van de oorlog, na 1919, na de Vrede van Versailles. toen kreeg de Nederlanders gedaan dat zij konden worden uitgewisseld tegen de Nederlanders die nog in Rusland zaten. En met die groep is mijn vader toen teruggekomen. De Lingenstroom met die boot, wij stonden in muiden aan de pier... om te kijken of hij er ook was, want we hadden helemaal niet gehoord... of hij ook bij de gerepatrieerden was. Maar daar stond hij, gezond en wel, maar een beetje vermagerd... stond hij daar achter de reling naar ons te wuiven. En dat was dus zijn terugkomst. Na Schim van der Loef verdam... zat intussen met haar kinderen in Nederland. Ze wist dat haar man in erbarmelijke omstandigheden... in een Moskouse gevangenis zat. In 1920 zou ook hij met de Lingerstroom terugkeren. Op een dag was ze aanwezig bij een lezing... van de communiste Henriette Roland Holst. Korte tijd later hield Henriette Roland Holst... een enthousiaste lezing in Café de Burgt... over de heilstaat. Ik ging erheen en zat me de hele avond te ergeren over haar verhalen. Toen er daarna gelegenheid tot debat was... poorde Gerard me op om wat te zeggen. Op haar bewering dat de kinderen in Rusland het zo best hadden... vertelde ik dat ik Rusland had moeten verlaten... omdat mijn kinderen bloedarmoede en geelzucht hadden. Ze zei dat de arbeiders nu in grote huizen mochten wonen. Ik weerlegde dat ze liever in kleinere woningen hadden willen blijven... omdat er geen hout was om de grote woningen te verwarmen... Het was tegen hun zin gebeurd. Zij was toen zeer nerveus en schreef me later nog... omdat ik niet de gelegenheid had gekregen haar op die avond opnieuw te antwoorden. Nederlanders in Petrograd hadden de gevolgen van de revolutie aan den lijve ondervonden. Zij beschouwden het bolsjewisme als de hel op aarde. Maar er bestond vooral in intellectuele kringen in Nederland ook sympathie voor de jonge Sovjetstaat. Het was in hun ogen het paradijs op aarde. Ja, dit was het tweede deel van De Nieuwe Mens van Hans Olink. En de presentatie was in handen van Arie Kleijweg. Volgende week De Koerier van Lenin over Sebald Rutgers. En wilt u deze twee delen over De Nieuwe Mens op cd? Maak dan 13.50 over naar Giro 444 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Nieuwe Mens. Dus 13.50 naar 444 van de VPRO. Meer informatie op www.geschiedenis24.nl slash OVT. Ja, dit was OVT weer voor vandaag. Straks na het lange nieuws om 12 uur de perstribune van Max. En daarin zijn vandaag de als media gast als mediagast Heijnse Bakker, eh, sportverslaggever. En als sportgast Arie Den Hartog, oud wielrenner. Het zal ongetwijfeld veel over de Tour de France zijn. gaan. Eh, wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel